Ja, welkom terug. Welkom terug bij ZFM op zondag. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter den Boer. We gaan uh, het tweede deel in met uh, wederom allemaal namen van ladies. En we begonnen met Pasadena Roof Orchestra. You ought to see Sally on Sunday. Sally. En we gaan nu naar Pia. En in dit geval heb ik het over Pia Beck die een eigen compositie speelt: Pia's Boogie. Pia Beck, Pia's Boogie. En het volgende stuk dat op de draaitafel ligt... dat brengt ons een beetje terug naar Jazz in de Krocht. Dat programma dat is de zomerstop ingegaan. En na de zomer dan wordt dat weer vervolgd. Het ongelooflijk succesvol Jazz-programma waar elke maand heel veel mensen naartoe komen... Om uit wijde omgeving om met heel veel plezier te gaan luisteren nou wat er allemaal op uh, de Nederlandse jazzpodia te horen is. En dat is nog steeds het neusje van de zalm. Een van de mensen die we met succes hadden de afgelopen keren... dat was uh, Edwin Rutte. Dat is altijd de feestjes die komt. En die wordt hier begeleid door Edwin Cosilis op de bas... en Good old Frits Landsberg op de vibrafoon. En... Uh, Edwin Rutte die heeft het nummer Lulu is back in town wat we net gehoord hebben in de uitvoering van Meltomei op een geheel eigen wijze omgetoverd tot Trusha Wat ze zeggen zullen weet je wat Ze zullen zeggen met een zucht Truusje is weer terug Vraag het aan de jongens in de straat Ze mag een week naar huis van het internaat Ze is dus ditmaal niet ontvlocht Truusje is weer t -t -t -t terug Vraag het Piet, vraag het Frans Ze heeft gisteren ze is dubbel zo mooi en swingt geduld Het trusje is weer terug Hij weet hoe je hoe ze swingde, hoe ze swoon Hij heeft de boel op stelte in Tresmond Ze tapt, ze tapt tot zingt in zucht. Het trusje is weer terug Je ziet zomaar in de kort één grote deinen, de feesten, de massa. Omdat uh, daar Hans Rijmers en de Zijnen... daar elke keer weer een, een ongelooflijk mooi optreden van weten te maken. We gaan van uh, Edwin Rutte naar een Nederlands icoonband, de Millers. En die hebben een ode gebracht aan Lilian. I'd like to make a million for my Lillian A million so that Lillian wants a William If I don't make a million I know Lillian won't want William And William won't have Lillian anymore At first it seemed the only thing she cared for Was William who was working in a drugstore But then she met a guy who said you ought to be in pictures Now Lillian's not the way she was before Happy going to movie with William every Friday night. But when she met a guy who had a lot of money, she saw things in a different light. So now I've got to try to make a million. A million so that Lillian wants a William. If I don't make a million, I know Lillian won't want William. And William won't have Lillian anymore.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 ja, dat komt zomaar voorbij. Na Lilian gaan we naar um, het Parijs van 1953. En we gaan luisteren naar de, het trio van Bernard Pfeiffer. Hij speelt op de piano Pierre Michelot contrebasse en Jean-Louis Vial à la batterie. Een stuk van Ira Gershwin en Gus Lisa, we gaan luisteren. <tied> Het staat allemaal uh, van een leie dakje daar... in zo'n jazzclub Bernard Pfeiffer. Ik ga nu laten horen... de alt-saxofonist. De alt-saxofonist Art Pepper. En die heeft een nummer op de plaat gezet. Diana. En wij horen hem met, uh, als begeleider... Niet de minste jongens natuurlijk. Dan hebben we... ...Winton Kelly op de piano... ...Paul Chambers op de bas ...en good old Jimmy Kopp op het slagwerk. Art Pepper Diana. Diana. Diana. En van Diana gaan we naar Emma. Lieve Emma. Sweet Emma. Door uh, de Provisorka Jasband. Zorkaadjes bent en we springen nu over naar het, de groep van clarinetist Bernard uh, Berghout. De Bernard Berghout's New Thundering Swingmates. En die hebben een ode aan Loes. Every little breeze seems to whisper, Louise. <tries> hebben en die spelen allemaal met elkaar en kennen elkaar en lenen zich uit bij andere groepen en zo ontstaan de mooiste dingen. Op die manier is er ooit een cd gemaakt door meneer Louis van Dijk aan de piano en zijn dochter Selma, die zingt en speelt viool. Albert Buwalda op de sax. Edwin Cosilius, daar hebben we weer op de bas. Frits Landsbergen, Slagwerk en die blijft altijd langer in de studio... want die moet ook nog dan... of het een of het andere instrument inspelen. En Jeroen de Rijk, ook vaak hierop getreden. Percussie. En dit stuk, dat is dan... opgedragen aan... de dames... met de naam Lola. Van harte. Daar komt die Wat Lola wants. Tudu. De Bates Brothers, de beroemde drie uh, broersgroep die uh, fantastische dingen doen. In het gooi opgegroeid en uh, uitgezwermd over de wereld, maar nog steeds uh, live en kicking. Blues voor Stephanie. <middels> Stephanie, door de Base Brothers gaan we naar Dave Brubeck. Zijn vertolking opgedragen aan Katie, Katie's World's. I'm sorry. Waltz met aan het subtiele slagwerk Joe Morello. Die op meer dan 120 platen en albums staat. Waarvan zeker 60 met het uh, kwartet van Dave Brubeck. Dan Burrett. De ster die jarenlang op het Breda Festival Amerikaan. Met zijn extra Celestials. Die heeft een uh, cd gemaakt Moonsong. Waarop Rebecca Kilgore zingt. En toepasselijk vandaag... Mama, zegt het kind tegen zijn moeder... That moon is here again. We were faded for each other... And in spite of your masculine charms... You remind me of my mother... I'm an innocent baby in your arms... Your lips are wine... Caress me, love of mine... Tonight we live little mother, please forgive me. Mama, oh, mama, that moon is here again. That boy is near again, and I'm just a girl. Mama, oh, mama, I'm counting up to ten. I always do that when my brain starts to work. One, two, three, four, five, six, seven, eight. I can't go dear mama I'm glad I took the key please don't wait up for me that moon's here again That moon is here again. Ja, dat was het orkest van Dan Barrett. Mama, that moon is here again. ZFMJs, vandaag samengesteld en gepresenteerd door ondergetekende Peter Den Boer. Draait het laatste nummer van vandaag alweer. Maar wees gerust, volgende week is er weer een uitzending door verzorgd door een van de collega's van dit langslopende programma. Van, nee, in de geschiedenis van ZFMJS. Yes. Ik ga als laatste nummer doen in de serie uh, Meisjesnamen. Namen van moeders die vandaag om in het zonnetje gezet worden. En dan heb ik het over de alle dames die Debbie heten. Walt voor Debbie, vertolkt door Ahmed Jamal. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer en uh, fijne dag... Vandaag dan nog maar. And now, ladies and gentlemen, the fabulous genius of the piano, Mr. Ahmad Jamal.